Middernacht het begin van donderdag 5 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er zijn foto's uitgelekt van het complex bij Abbottabad in Pakistan... waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn foto's van drie dode mannen daar. Bin Laden zelf is niet te zien. Het persbureau Reuters heeft de foto's gekocht... van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris... die de foto's volgens Reuters zelf heeft gemaakt.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 In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij een aantal doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt. Om hoeveel slachtoffers het gaat heeft de politie nog niet bekendgemaakt. De schietpartij was rond half zes bij een autobedrijf in het westelijk havengebied. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal slachtoffers. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. Bij het monument op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking gehouden. Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei in een korte toespraak dat Nederland vandaag niet alleen stilstaat bij de oorlogsslachtoffers, maar ook bij de onvrijheid in de wereld. In Culemborg riep de zoon van NSB-leider Rost van Tonningen tijdens de dodenherdenking op tot verzoening. Hij vroeg om begrip en barmhartigheid voor de kinderen van NSB'ers. Manchester United heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelse en de Duitse Schalke 04 thuis met 4-1. De Duitsers verloren vorige week ook het eerste duel in Kelsenkirchen. De finale van de Champions League op 28 mei in Londen gaat tussen Manchester United en Barcelona. Het weer vannacht helder, landinwaarts gaat het licht vriezen. Overdag volop zon, maximaal tussen 15 graden op de Wadden tot 20 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Colette van der Ven. Welkom in het Huis van de Maan. Maandag 9 mei wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011 bekendgemaakt. Casa Luna is daar weer bij, live vanuit het Amstel Hotel. Portretjes van de zes genomineerden kunt u bekijken... op onze site casaluna.ncv.nl. En in de aanloop naar de uitreiking... komt bij ons ook elke dag even een genomineerde auteur aan het woord. Vandaag is dat de Vlaamse schrijver Yves Petrie. Als hij op 9 mei wint, wat gaat hij dan met de 50.000 euro prijzengeld doen? Oh, dat had ik nu niet verwacht als vraag. Daar heb ik eigenlijk nog geen seconde best stilgesteld. Maar ik probeer zo min mogelijk in de verwachting te leven dat ik die, dat ik die prijs ga winnen. Dus ik ga me, ook daar, ik ga me nu niet in fantasieën verlustigen over wat ik ga kunnen doen met dat geld. Als ik denk aan het winnen van die prijs, denk ik eigenlijk nog niet zozeer aan het geld... ...als wel aan de extra lezers die dat oplevert. Ja, dat klinkt misschien een beetje al te nobel, maar het is toch wel zo. Ja. Auteur Yves Petrie... Straks in de tweede uur van Casaluna vertelt hij meer over zijn boek De Maagd Marino en leest hij u er ook nog een stukje uit voor. Maar nu eerst een heel ander thema, fanatisme. Mocht u trouwens denken, ik wil het wel graag horen, maar het is nu toch echt te laat voor mij, dan kunt u deze uitzending podcasten via de site casaluna.ncrv.nl en daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Fanatisme. Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, opleidingsniveau... geslacht of leeftijd, is gevoelig voor groepsfanatisme. De enige remedie is werkelijke bewustwording... dat ook u en ik vatbaar zijn voor dat fenomeen. Zo luidt kort gezegd de boodschap van de manifestatie... We Are All Fanatics, die op 6 en 7 mei in Amsterdam gehouden wordt. Een passend thema om te bespreken op de dag dat we de oorlog herdenken waarin vele meegezogen werden door de massa... met alle desastreuze gevolgen van dien. Welkom, Dirk Janssen, socioloog. Is het zo, zit een kiem van fanatisme in ieder mens? Dat deel jij? Ja, absoluut. Absoluut. Daar, daar, euh, eh, ik denk dat het goed is als ieder mens zich ervan bewust is... dat hem groepsfanatisme ook zou kunnen overkomen. Wanneer ben jij daarvan bewust geworden? Ja, ik geloof niet dat je een dag kan noemen en zeggen van nou... Het toen, zou kunnen toen... dat het een moment was. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, ik denk dat er een, een, een aantal dingen spelen. Ik, ik denk dat speelt dat ik een kind van vlak na de Tweede Wereldoorlog ben. En, en de Tweede Wereldoorlog, hoe je het ook eerder bent... speelt altijd bij groepsanitisme een grote rol. Of gewoon, ik vind dat in onze tijd... Overigens, euh, er uh, net zoveel reden is om erg veel aandacht aan groepsfanatisme te geven. Euh, en ik denk dat ja, je eigen persoonlijkheid ook altijd wel iets te maken heeft met welke onderwerpen je aantrekken en welke onderwerpen je minder aantrekken. En hoe verhoudt jouw, persoonlijke, of jouw persoonlijkheid zich tot het onderwerp fanatisme? Nou, ik denk dat er wel mensen zouden zijn... ik zou het in ieder geval met hen eens zijn... als ze zouden vinden dat ik wel op een aantal dingen behoorlijk fanatiek ben. Daar sluit volgens mij een vraag aan, aan bij van de vorige presentator. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Hoi Colette, met Helco. Op deze avond van de 4e mei is uh, socioloog Dirk Jansen bij jou te gast... Hij is gespecialiseerd in het verschijnsel fanatisme. Ja, en dan ben ik natuurlijk benieuwd wanneer hij zelf nou echt fanatiek wordt. Ik wens jullie een goed gesprek samen. En daar wou je net iets over gaan zeggen, volgens mij. <tied> ja, nou ja, wanneer ik fanatiek word. Kijk, ik denk dat we heel dicht bij huis kunnen, kunnen blijven. Als ik, als ik me tot een onderwerp aangetrokken voel... Uh, dan, dan denk ik dat ik vrij ver ga om dan ook uh, de onderste steen boven te krijgen. En om te zeggen: Nou, dan, dan wil ik ook graag weten, en dan moet het iets, iets, iets worden, en dan moet er een resultaat uitkomen. En dan denk ik dat mensen met wie je dat doet soms zelfs zeggen: Joh, nou ja, kan het misschien ook een half onsje minder zijn. Maar zou je dat ook niet gewoon gepassioneerd kunnen doen? Ja, zeker wel. Ja, zeker en waar wel. grenst dan uh, gepassioneerd aan fanatiek? Ja, ja dat, dat is uh, zeg maar een soort definitie of een soort uitgangspunt geworden. Op een gegeven moment uh, zijn mensen zou je kunnen zeggen, gefocust. Ze zijn gedreven op een bepaald onderwerp. En op het moment dat ze dat met meerdere mensen gaan doen... deel van een groep gaan uitmaken... en, en dan komt het, dan kan dat allemaal buitengewoon positief zijn. Want ik denk dat ieder mens uh, uh, uh, uh, een soort ingeboren behoefte heeft... om ook in groepen deel te nemen. En dat is heel constructief. En dat is heel positief. Totdat het op een gegeven moment zich zou kunnen ontwikkelen... naar groepsfanatisme. En dat is dan het moment, voor mij... waarop iemand, uh, of waarop de groep waar die deel van uitmaakt, zegt... wij hebben één waarheid, één specifieke opvatting... en wij dulden geen alternatieven. We, we, wij vinden het niet goed dat je daar anders over, over denkt. Als je lid van deze groep wil, wil zijn, dan is dit onze waarheid. Een soort vorm van eendimensionaliteit, eh, zou je kunnen zeggen. Dat is het eerste kenmerk... wat in de richting van de groeps van, van, van het eerste Het tweede kenmerk is dat zo'n groep dan zo'n mening die ze hebben, zo'n waarheid die ze hebben... gaan uh, uitdragen, een soort missionaire drang krijgen... en zoveel mogelijk mensen proberen ook van die opvattingen te, over, te overtuigen... en ook te overtuigen dat dat de enige opvatting is. En de derde kenmerk, en dan is de hele cirkel rond... dan is het echt groepsfanatisme geworden... dat is als ze bereid zijn om hun doel te bereiken... door het inzetten van geweld... En dan bedoel ik niet alleen fysiek geweld, want, want dat is, uh, zeg maar, het, het meest nare eindstadium erin. Maar ik denk dat een heleboel vormen van verbaal geweld in mijn ogen ook tot geweld horen. We gaan zo even die verschillende. Um eigenschappen, zou je kunnen zeggen, van uh, het begrip uh, langslopen. Maar ik wilde even luisteren, je hebt een stuk meegenomen... een fragment van een stuk van Beethoven. Ja. Wat wil je daarin laten horen? Nou, nou dat zou ik je vertellen. Uh, uh, uh, groepsfanatisme is een soort aantrekkingskracht. He, er zit... Er zit uh, het, het lokt, zo'n groep lokt een mens bijna in die groep. He, er, er, er gaat een grote aantrekkingskracht vanuit, En die aantrekkingskracht die is groter... naarmate een individu zich in een bedreigde situatie voelt. Als hij het gevoel heeft dat er een aantal niet grijbare dreigingen... op hem afkomen, werkeloosheid of uh, economische ellende... of er komen allemaal migrantenstromen op gang... waardoor je geconfronteerd wordt met mensen met een andere cultuur... met een andere taal waarmee je moet gaan samenwerken. Nou, dat kan ervaren worden als nogal dreigend. En als die omstandigheden daar zijn... dan denk ik dat dat groepsfanatisme een hele grote kans krijgt. En die, dat, die muziek van Beethoven, dit stuk eruit... die die verbeelt zo mooi die dreiging die erin kan zitten. Zo'n zo zo groep, zo n, zo n, zo n, of eigenlijk moet ik zeggen... de, de economische omstandigheden die worden zwaarder... En, en die doet uitvallen naar je... en die dreiging wordt prachtig verwoord in dit stuk. Heel uh, intens mee te uh, bewegen. Ja. En op een gegeven moment stak je je vinger op en zei je... Hoor je, dit is het arglistige. Ja, ik ja. moet je eerlijk bekennen, ik hoorde het niet. Uh, okay, okay. Maar <laughs> um, wat was het arglistige? Ja, de, uh, voor mij is het een soort mengeling, deze muziek, van dreigende ondertoon met een hele vlokkelijke melodie die, er, die erin zit... en dat weeft door elkaar heen. En dan wordt het wat Canetti arglistig noemt. He, die, die, het, het, het verhaal van Canetti gaat... dat heeft hij overigens in zijn eigen uh, autobiografie... de fakkel in het oor geschreven... Uh, dat hij op een ochtend in Wenen hij was een student uh, scheikunde... Uh, gaat die uh, deur uit om zijn broodje uh, te halen. En, en er komt door die straat heen zo'n menigte mensen... Eh, vreselijk opgewonden, boos, uh, uh, arbeiders... die naar het paleis van de justitie trekken... omdat er een rechtelijke uitspraak geweest is... Uh, die, die, die de politieman die een van de kameraden had vermoord... Uh, vrijgesproken ges, heeft... En Canetti die wordt meegezogen in ja, de aantrekkingskracht... in het enthousiasme, in, in, in zo'n groep die daar dingen gaat doen, dingen wil. En uh, eigenlijk komt hij pas aan het einde van de middag... Uh, uh, weer tot zijn zinnen, zou je kunnen, kunnen zeggen. En dan heeft die menigte het paleis van justitie in, uh, in brand gestoken... en de politie heeft, ik geloof, 60 of 70 arbeiders doodgeschoten uh, daarin. En dat beschrijft hij, die, die dat opgenomen worden daarin... Die, dat onweerstaanbare van zo'n zo menigte. En dat beschrijft hij ook als... als dat er gaten vallen, dat hij dat, dat binnengezogen wordt en dat hij arglistige muziek hoort die hem binnenlokt, wat onweerstaanbaar is, eigenlijk. Een soort zinsbegoocheling. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, en dat beschrijft hij prachtig. Nou, en dan moet ik altijd aan deze muziek denken. Mooi. Jij noemde net een aantal of vier uh, elementen van uh, fanatisme. En het eerste wat je zei was uh, groeperen rondom een opvatting. Uh, dat je samen eenzelfde visie deelt. En samen, wat is het belang dat je dat met elkaar deelt? Wat, ja. wat doet dat? Ja, ja, ik, ik denk dat dat het kardinale punt is. Het, het, het gaat nou eigenlijk net niet over de inhoudelijke opvatting. Ooit. Want waarom worden in moeilijke omstandigheden, als er dreiging is, als er, als er gevaar. waarom worden mensen aangetrokken in zo'n sterke mate. door in de geborgenheid van een, een groep te gaan? Omdat die groep veiligheid geeft. Omdat die antwoorden geeft. Omdat die een identiteit die ze kwijt zijn geeft. En eigenlijk zeggen individuen dan. die tot van zo'n groep deel gaan uitmaken. die zeggen eigenlijk. Uh, of, of ik zeg het nu, zeggen, daar kom ik straks op terug... want dat, uh, zouden ze dat nou maar doen... dan, dan zouden ze... Uh, uh, uh, da, dan, dan maakt het hen niet zo ontzettend veel uit... wat die groep wil en wat de opvattingen zijn en wat ze vinden... als ze maar deel van die groep kunnen gaan uitmaken. Als ze maar de geborgenheid krijgen. En dan kiezen ze eigenlijk voor geborgenheid boven... De, de rationele opvatting. Wat zo'n groep eigenlijk wil, doet... Maar is de verleidelijkheid van een, een stellige overtuiging... die zo'n groep dan heeft... Uh, niet ook dat het de wereld overzichtelijk maakt... en op een bepaalde manier simplificeert... en dat je dus niet aan die hele complexe genuanceerdheid... Uh, meer hoeft toe te komen? Ja, maar, maar, maar dat is dan inderdaad... wat ik de geborgenheid van een simpel antwoord noem. He, er is een duidelijk antwoord. En in tijden waarin het moeilijk is, daar groeit de onzekerheid. En dan wil je ook graag antwoorden hebben. Dan wil je je meningen hebben. En als die geborgenheid dan door zo'n groep wordt gegeven... dat ze een simpele, duidelijke mening hebben... nou, dan is dat in mijn ogen meer geborgenheid die men zoekt... dan dat de inhoud van de opvatting mm -hmm. de werkelijke aantrekkingskracht is. En wat is dan het belang van het uitsluiten van andere meningen? Je zou ook kunnen zeggen, wij als groep delen deze opvatting... dat biedt ons geborgenheid, ja. dat is het. Maar ja. wat is de meerwaarde van een andere groep tegenover je zetten? Ja. Ik, ik, ik, ik, het, het, het, het lijkt nu net alsof ik al deze antwoorden verzien. Dat is niet zo, ik heb dat voor een groot gedeelte uit Elias Canetti die een, een gigantisch diepgaand werk over massa en, massa en macht. macht heeft geschreven. En die hiervan zegt, en, en ik moet zeggen... Uh, uh, naar mijn ervaring en wat ik erover gelezen heb... vind ik het ook heel over, overtuigend. Een, een, een, een, een, een, een groep uh, wil graag uh, meerdere mensen aantrekken omdat dat de hechtheid van een groep uh, vergroot... en omdat dat jong, nieuw bloed geeft. Dus eigenlijk gaat het over de ins instandhouding van de eigen groep. Ja, dat zegt Canetti ook ergens. Zolang nog één mens niet door haar is opgeslokt, toont ze eetlust. Ja, ja, exact. Maar dat is dat ze gewoon altijd groter wil worden. Maar waarom uh, dat afzetten tegen een andere groep? Is dat ook omdat dat de gehechtheid bevordert? Ja, ja, ja exact. Exact. Als je een vijand creëert, dan heeft de groep die die vijand heeft gecreëerd de neiging om dichter bij elkaar te staan, om zich te kunnen verweren tegen deze, deze vijand. En of die vijand dan een echte vijand is, die echt dreigend is, of dat die groep of die leider van die groep dat zo maakt, dat is een tweede. En zoals Canetti aangeeft, en, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Uh, uh, uh, wordt vaak een vijandbeeld gecreëerd om de hechtheid groter te maken. Ja. En als laatste element noemde jij um, het gebruik van geweld. Ja. Uh, gewoon geweld, of gewoon geweld. Er is geen gewoon geweld. Maar ook uh, dus fysiek geweld en verbaal geweld. Ja. Ja. Zonder geweld is er niet echt sprake van fanatisme. Ik vind het de, de ultieme afsluiting. Als je zegt, wanneer voldoet in mijn definitie een groep... nou werkelijk aan de, uh, de definitie dat ze groep, groepsfanatisme bedreigen... is dat ze ook overgaan, bereid zijn en dat daadwerkelijk doen tot geweld. En, en, en dan vind ik eigenlijk verbaal geweld bijna net zo erg als uh, fysiek geweld. Ja. En wat versta je dan onder geweld? Kun je daar een voorbeeld van geven van je zegt... dat valt voor mij binnen die categorie? Ja, ja dan, dan, dan begeef ik mij op wat gladijs. Maar laat ik dat doen. Uh, als ik een paar jaar geleden... naar Theo van Gogh zat te luisteren... dan dacht ik soms... Wat is nou nog het verschil tussen iemand op zijn bek slaan of iemand met deze woorden op zijn bek slaan? En ik geloof niet dat Theo van Gogh, tussen ik heb het nooit gezien dat hij iemand daadwerkelijk fysiek geweld aangenomen. Maar ik vond zijn vorm van verbaal geweld naar anderen. Dat vond ik uh, wel heel dicht het fysieke geweld nader. En vind je het dan uitmaken of een publiek figuur verbaal geweld uitoefent? Of. Ik, bij wijze van spreken. Ieder publiek figuur moet de verantwoordelijkheid voelen... dat hij uh, vanuit zijn functie meer invloed op anderen heeft... dan mensen die geen pu publieke functie hebben. Dus uh, ja. Je um, haalt in een stuk wat je geschreven hebt over fanatisme... ook uh, Sebastian Hafner aan. Ja. Die in het verhaal van een Duitser eigenlijk... Um, een aantal kenmerken van zijn tijd beschrijft. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh, uh, hij, hij geeft... Jaren 30 is het, hè? Ja, ja. ja uh, uh, uh, Sebastian Lafter in zijn autobiografie beschrijft met name de jaren 30, Dat is, dat is de kern van zijn, uh, zijn, uh, zijn verhaal. En beschrijft dan die tijd in, uh, uh, uh, in termen dat... Nou, uh, laat ik twee voorbeelden noemen... Hij beschrijft dat uh, politieke partijen in zijn tijd probeerden om populistische stromingen medeverantwoordelijk te maken in het, in het democratisch sy systeem. En, en daarmee uh, een stap namen om te kijken of ze die populistische stromingen konden integreren eigenlijk daarin. Uh, een ander kenmerk wat mij altijd treft is dat hij zegt... kijk, mensen in die jaren waren niet meer in staat... om hun eigen, le eigen leven zelf interessant te maken. En die zochten het in spectaculaire, grote gebeurtenissen buiten. En hij haalt dan in zijn tijd de Olympische Spelen in het Duitsland aan... He, waar, waar men in kon meedoen, zwelgen, zou je kunnen zeggen... Uh, uh, of in zijn toerende vereinen, waar, waar grote turnmanifestaties, uh, man, manifestaties... waar iedereen precies in de, op dezelfde maat, in dezelfde maat zijn armen en zijn benen bewoog. Nou, dat, dat, dat zijn voor, hen, voor, voor hem kenmerken van die tijd... Hij, hij noemt er nog een aantal, die... ja, als ik ze dan lees, dan wordt zo'n tijd levend voor me, beeldend... Maar dan denk ik ook: goh, zou hij het over, over onze tijd hebben? Want wat zijn de parallellen? Die van die twee voorbeelden die je er nou noemt: ja. um, het incorporeren van de populistische partijen in het uh, democratische systeem, en de tweede, die grote manifestaties. Het eerste lijkt me helder: daarmee doe je, neem ik aan, op de PVV. Nou, dat, dat, als je dat een populistische partij, partij noemt, dan, dan zie je democratische partijen daar op hun wijze op dit moment mee omgaan. En ze proberen die stroming te integreren in het democratische systeem. Ja. En wat bedoel je met de tweede? Wat is de parallel met nu? Nou, mijn zoon die, die, die speelt een rol in het organiseren van die grote dansfestijnen. Waar mm -hmm. zo'n hele arena wordt afgehuurd en dan helemaal zwart of wit wordt, wordt, wordt gemaakt. En daar dan tienduizenden mensen met z'n allen staan feestvier. Ja, staan te dansen of naar muziek luisteren. En... Ik denk dat dat een heel eigen manier is... om uh, in de voorbeelden die Sebastian Hafner uit zijn tijd noemde... Uh... Maar zeg je daarmee dat feesten... dat is bedoeld om een leegte of te maskeren of te vullen? Yes, ja. Welke leegte? Een, een leegte die we in ons zelf... maar dat is, dat is een heel persoonlijke overtuiging van me... in onszelf voelen, uh, um, omdat, nou en daar zijn een aantal redenen voor te vinden, om, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, dan, dan zie je dat we erg onze ide identiteit zoeken, dat we onze eigen identiteit kwijt zijn, wat een Nederlander nou eigenlijk is. En er worden dan pogingen gedaan om, om dat te vullen... met het Nationaal Museum en andere dingen die we, die we daarin eh, in doen. Maar het zit natuurlijk één laag dieper. En dat creëert bijvoorbeeld leegte. Een andere, andere eh, vorm waarin leegte... dat is als je, eh, eh, eh, eh, een, eh, als je eh, geen god in je leven eh, toelaat dan moet je andere manieren vinden om je spirituele uh, neiging... je spirituele behoefte die je hebt, vorm te geven. En dat is natuurlijk geen makkelijke opgave. Ik bedoel, dat heb je niet zomaar. En uh, dat creëert leegte waarin ja, misschien het ook wel wat de menselijke natuur is... om te zeggen van het is makkelijker als anderen dat voor mij doen... En als ik kan meeliften op de manier waarop anderen deze lichten. En kan zeggen, ik word lid van een kerkgenootschap of ik ga deze godsdienst of ik ga anderen. He, daar, daarmee uh, uh, vul je feitelijk dit soort lichten. Je vult met de massa, met een groep weer de lichten? En. Een geborgenheid in een groep vinden is voor een deel je leeg te vullen. Ja, ja, ja, maar dat is negatief geformuleerd. Ik denk dat het ook een hele menselijke eigenschap is... om, uh, zoals Amos Os dat prachtig uitdrukt... hij zegt mens is een schiereiland... Aan de vaste landkant is hij verweven met zijn familie... met zijn gewoontes, tra tradities, zijn wortels. En aan de andere kant loopt hij naar de zeezijde... en kijkt uit over de oceaan om uh, uh, uh, um te kijken... wat voor mooie dingen daar nog allemaal liggen... waar hij eigenlijk ook wel graag deel van uit zou, zou, zou willen maken. En ik denk dat geborgenheid he, naar die vaste landkant gaan van uh, Amazos dat dat een diep menselijk eigenschap is waar helemaal niks mee, mee euh, loos is. Alleen waar het soms wel wringt, is als je dat niet meer zelf wil doen... als individu wil, wil vullen, maar dat aan anderen overlaat. Dus zegt, ik ga dan maar zonder na te denken... in een groep meedoen of in een... In een, in een nou, welke andere samenwerkings- of groepsverbanden dan ook... die uh, dit soort leegte gevoelens kan vullen. We gaan even naar muziek, ja? wat ook veel leegte kan vullen. Jazeker. Uh, Jazeker. Wat heb je meegenomen? Elvis Costello, die uh, uh, samen met het Brodsky kwartet hier speelt... En Euh, heb ik een, een, een nummer gevraagd te spelen... omdat dat in mijn ogen op zo'n vreselijk mooie wijze... Uh, de functie, maar ook het gevoel van muziek weergeeft. Weer, weer Want als er... Kijk, woorden hè, zoals wij die, die gebruiken... die moeten altijd door je hersens gaan. Door je ratio gaan. En muziek gaat... Daarlangs. Die gaat rechtstreeks naar je gevoelens toe of naar je driften toe. He, die heeft een soort rechtstreeks lijntje eh, daarheen. En Elvis Costello kan dat met dat rauwe stemgeluid waar je af en toe denkt: oh wat zingt die man slecht. Maar zo muzikaal en zo uitdrukkingsvol, en dan dat prachtige brodsky K kwartet daarachter. En dan moet je in dit nummer, als ik dat nog zou mogen zeggen, ook luisteren, want dit gaat over jaloezie. De wijze waarop zijn stem, maar met name die viool gebruikt wordt om jaloezie aan te geven, vind ik prachtig. Prachtig. If this letter should fall into other hands than it should Through for other eyes. He said it was nothing, it's over and done. The rotten worm was burrowing still, its spirit invades me, bleeding me wide. For other replies. I searched his pockets, I searched his eyes, I searched his wallet for clues or lies, and I found a number that I somehow dialed. And a woman answered, a woman smiled, and she hung up on the silence, unperplexed, innocently spun a word. I dial again. I could not resist revealing just the dentist receptionist. One day we'll laugh for about this, or maybe we'll. But there's one thing and it's making it worse It's the lack of forgiveness that I can't disguise No matter how well he lies And we don't know each other anymore And when we touch our lips feel sore I question the longing left It is time for us. Elvis Costello, For Other Eyes. Met de viol. De, ja, de jaloerse viool. Ja, ja, ja, ja. Prachtige. Ja, ja. Ja, ik praat met Dirk Jansen over fanatisme. En dat staat natuurlijk niet helemaal los van de dag van vandaag, 4 mei. Uh, want we herdenken natuurlijk ook de fatale gevolgen van fanatisme. Wat heb jij met 4 mei? Ja, ik denk. Eigenlijk precies wat je zegt. Er zijn in de historie de meest vreselijke dingen gebeurd. Er gebeuren van vandaag aan de dag ook vreselijke dingen. En ik denk dat bewustwording van hoe zulke dingen kunnen ontstaan... dat moet je levend houden. En, en uh, uh, 4 mei is, is voor mij het levend houden van mechanismen die er in de samenleving zijn. die tot vreselijke dingen kunnen, kunnen, kunnen leiden. Het Eigen... levend houden van het besef, niet het leven houden van het mechanisme. Van het besef hoe die mechanismen werken. Ja, ja, ja, ja, ja, exact. exact, exact. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt ook uh, twee gedichten meegenomen, of één gedicht. In, uh, misschien wil je daar iets over vertellen? Ja, ik. Uh, uh, uh, wij gaan er bij groepsfanatisme vanuit... Uh, dat ieder mens uh, in staat is om door dat groepsfanatisme meegesleurd te worden. Er zijn geen mensen die, die, die daar uh, uh, tegen bestand zijn. Er zijn geen volken die dat meer doen dan andere volken. Ieder mens heeft dat als een kiem in zich. Dus... Uh, uh, je ziet dan ook in groepsfanatisme dat het gewone mensen zoals jij en ik zijn... die, die daarin uh, meedoen. En ik was in het uh, Europees project uh, waar wij uh, deze jaren mee bezig zijn... waar de fanatisme-meter uit uh, ontstaat nu. Uh, uh, uh, uh, daar waren we in Polen, in Wutsch. Uh, dat is uh, op zijn Nederlands zeggen we lots... Maar, maar dat schijn je in Polen uit te spreken als Wutsch. En uh, uh, daar waren we met een, uh, een organisatie... die zich met antisemitisme daar in, in uh, het midden van Polen bezighoudt. En toen bleek Auschwitz eigenlijk op een uur afstand rijden te zijn. En, en dat weet je, dat zit ergens in je hoofd dat dat zo is. Maar dan denk je, ja, ik heb er ik zoveel over gelezen en gezien. Moet ik daar nou heen? En je bent ook tot de tanden toe bewapend. Want het is iets, iets ergs. Uh, uh, en toen ik er was, wist ik eigenlijk nog niet of, of ik er nou heen zou gaan of, of niet. Maar dan komt zo het einde van dat ver, verblijf daar. En dan weet je op een gegeven moment dat je er gewoon heen moet. En toen hebben we een busje gehuurd met de, de, de ploeg die daar was. Uh, van uh, uit het Europese project. En zijn we naar Auschwitz gereden. En... Ik zal je vertellen, Colette, het is, het is vele, vele malen erger dan ik me ooit had voorgesteld. Dit, dit, dit gaat je begrip te, te, te boven. Eigenlijk was ik zo stuk ervan dat ik. Uh, uh, ik had mijn bagage bij me toen we daar waren en zei: Laat mij maar zelf terugrijden uh, met de trein naar Warschau, want we zouden toch uh, korter op. Uh, weer, te, weer terugvliegen. En toen heb ik... Uh, uh, met veel overstappen... vele uren door het Poolse land... gereden daar en had... de kans om twee gedichten daarover te, over te schrijven. Maar ook dat gevoel... Dat, het, dat, het, dat je dit niet aan specifieke mensen... met bepaalde eigenschappen moet toekennen... maar dat het een gewoon mens is... die dat kan doen... dat, dat spreekt daaruit. Het zijn twee gedichten, Auschwitz I en Auschwitz II. De eerste heeft als ondertitel Lietzmannstad Ghetto. Aan het perron beton van Wutsch hangen lijsten met namen, eindeloos en strak. Voorletter, straat, huisnummer, datum, geboorte, alleen nog datum dood ontbrak. De ghetto werd geleegd, niemand mocht ontbreken. Als de trein altijd op tijd vertrok, werden de namen uit een lijst gestreken. De rode potloodstreep, waarmee hun leven ging, loopt zonder twijfel, zonder aarzeling. De hand die wiste en niet beefde, was aan het werk. En niet bezig met een mens die nog maar even leefde. En iets II heeft als ondertitel... Schuldige onschuld. Hem leek een leven goed waarin men tucht en orde legt. En aan een baan, een vrouw, een kind, de juiste waarde hecht. Plicht riep hem naar het oosten waar landgenoten orde schiepen... in massa's mensen, nauwelijks meer dan dieren. Hij hielp met overgave en met angst de opdracht te verstieren. Vlijtig werkte hij op kantoor. Zijn stipte lijsten bracht hij naar het spoor waar de treinen vertrokken. Zoals op die ochtend, toen een klein meisje met één tas zijn blik ving... alsof hij haar vader was. En toen in zijn ogen haar vergissing las. Zijn leven verliep volgens plan. Hij deed zijn plicht... Alleen dan die verdoemde nachten, geen oog wil dicht. Hij droomt dat zijn dochter, bij de keldertrap onderaan... strak staart naar hem. Zo wonderlijk, zo koud onaangedaan. De fanaticus in een gedicht, gevangen. Maar met de nachtmerries ook. Ja. Ja. Ja, een, een, een gewoon mens... Maar ook in ieder mens geval, een fanaticus ondervindt uiteindelijk de gevolgen uh, uh, van, van wat, hij ge de wat hij gedaan heeft? Ik praat met Dirk Jansen over fanatisme, over de massa. En graag praat ik het tweede uur met u door, luisteraar. Heeft u wel eens de aantrekkingskracht ervaren van de massa, of de groep, of misschien juist de afkeer ervan? Bijvoorbeeld tijdens een ontgroening op een studentenvereniging... als kraker tegen de ME'ers of als ME'er tegen de krakers... als lid van een religieuze secte. Of misschien gewoon omdat u bent meegezogen... in de hype van de hysterie van een popconcert. We hadden het er net al even over. Of in de woedende ontlading na een voetbalwedstrijd... of in massale rouw. U kunt bellen naar 0800-1121... of mailen naar NCRV.nl of twitteren hashtag casaluna. We hebben niet veel tijd meer, maar toch op de valreep wil ik graag weten... wat is het tegengif tegen fanatisme? Je hebt ook uh, in je stuk, noemt je, noem je de Israëlische schrijver Amos Os... die heeft een essay geschreven onder de titel Hoe genees je een fanaticus? Ik vraag het aan jou, hoe genees je een fanaticus? Ja, als ik dat wist... Uh... Eigenlijk denk ik dat er, dat er twee manieren zijn. Dat is kunst. Je kan met kunst, met muziek bijvoorbeeld... kan je rechtstreeks tot dingen doordringen. Dat is niet mijn manier, want ik ben geen kunstenaar. En ik, ik, ik, ik, ken die, ik kan die manier niet toepassen. Dus ik heb de andere kant, de ratio heb ik feitelijk gekozen... door samen met, met, met andere, bijvoorbeeld met Castroom Peregrini mensen... Uh, hebben we een fanatismemeter hebben we gemaakt. En die fanatismemeter die maakt een mens meer bewust... van de mechanismen waar groepsfanatisme mee uh, werkt. En onze redenering is dat als je uh, door je ratio dingen heen spoelt... dan neem je afstand... En een volgende keer dat het je overkomt, dan herinner je je dat. En dan moet je hopen dat je ratio en je bewustwording jou helpt... om niet nog een keer in de groepsfanatismeval te, te stappen. En de fanatisme beweter wordt onthuld op de manifestatie. Wilt u meer weten over die manifestatie over fanatisme? Dan kunt u surfen naar www.castrumperegrini.com... Er is ook een link op de casaluna site naar deze site. En uh, Dirk Janssen, ik bedank je hartelijk voor dit gesprek. We hadden nog een uur door kunnen praten. Makkelijk. Maar dat gaan we nu doen met de luisteraar. En uh, fijn dat je er was. Dank je wel.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 Vandaag in Radio berg -Ek. Een Radio berg special. Ja, dames en heren, het is een, uh, inderdaad een radio special. Dat uh, hebt u goed gehoord. Radio berg radio special. Uh, waar gaan we het deze keer over hebben? We gaan het hebben over ouder zijn, ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. En uh, nou, wij hebben er echt zin in hier. Uh, we hebben straks een gast in de studio. Dat komt ook omdat heel veel mensen natuurlijk... vooral als we wat levensbeschouwelijk ja. bezig zijn... Ja. u hoort natuurlijk Peer van Eersel... dan, uh, dan, dan oh. krijg je wel mensen door. hoe lang moet ik nog? Ja. En ja. dan denken ze, oh gelukkig, ik ben over de helft... of ik, ben, ik moet nog zoveel. En dan uh, verschijnt ja. er weer een glimlach op hun gezicht... en dan valt het toch altijd weer mee... dat ze al een beetje het gevoel hebben dat we ze bergaf waard... of te gewoon de helling weer afgaan. Oh, juist, uh, met gezwinde pas. Eh... Uh, nou, voordat we dadelijk gaan praten met uh, uh, iemand hier in de studio... willen we graag eventjes u al een soort uh, vrolijk uh, muziekje laten horen... wat verwant is met het thema van vandaag. Ouder zijn en ouder worden. Jaren komen, ja. Jaren... We hebben een heel speciale gast. We hebben de studio een beetje om moeten bouwen... want er moest een rolstoel hier aan tafel geschoven worden. Want wij hebben hier aan tafel, uh, ja, uh, niet de oudste... maar uh, wordt er beweerd de op één na oudste uh, inwoner van Berghijk... Dat, dat is dus niet zo. Het is de, de reden waarom dat ik hier naar, naar, naar, naar, naar de studie op ben gekomen met, met, met het taxibedrijf. Dat zou ja, wil ik willen bestrijden. Ik, ben, ik ben, ben, ben wel degelijk. Dus, ik ben echt zelf de, de, nou, jij, de wacht, oudste iemand. Wacht even. Uh, u heet uh, uh, chef van Bommel. Uh, dat, dat, dat, dat is helemaal juist. Yo, ja. ja, en u, u, uh, u, u, u komt hier om te protesteren tegen het feit dat. Eens, uh, even kijken. Marie van Luitenaar zegt dat ze de oudste inwoner van Bergijk is. Maar u zegt dat is niet zo, want dat ben ik. Ja, dus, ik heb niet hoe is allemaal... Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ken die Marie van Luitenaar, die ken ik wel. Die, die, die, die woont bij mij op de, op, op de gang in het, in het, in het huis zelf. En, en, en ze zegt altijd dat het, het, zij de oudste inwoner van Steenslis En dat heeft er ook nog een keer met, met, met, met, mee in de krant gekomen. Maar dit is allemaal niet juist. Want u zegt, ik ben ouder. Ja, ik ben ouder. We is met de met Marie Luijtenaar van Van, van, van Hovind, Die is later getrouwd met Van Hoventen. Die van Hoofd erbij die naam erbij gesmokkeld. Want eigenlijk reed ze gewoon de Marie Luitenaar. En ze pestvijf en ze stinkt ook. Maar goed, zij zegt dus hier in de krant... dat zij geboren is in 1907. Maar ik mezelf ben ik geboren in 1905. 1905. U, en, en dat kunt u ook bewijzen. U heeft een geboorteakte die, die zegt... Chef van Bommel is geboren in 1905. Ja, die, die, die, die actie heb ik om. Ik weet nog niet meer. Wat of hij dat nou precies dan Want dan wil zeggen dat u nu 98 bent. Uh, ja. ja. ik ja, ja, ja, ja, ja, ja ja, heb yeah, dat moet ik heel snel naderken. Maar ik kan klopt. Dat die kant op gehoord. Nou, prima. Ik zou zeggen, Chef van Bommel, ik heb heel veel sterkte met je strijd tegen dit onrecht. Yeah. En uh, ja, ja, ja. ja, ik zou zeggen wel thuis. Ja, ja, ik kan niet met een taxi bellen dan. Dan kun je waar ik ben de nummer weer Tijdje, bel even een taxi. Dus dan kun je even op de gang wachten op de taxi. Oh ja. Dan kun op de gang wachten. Nou, dag hoor, dag. Ja, ja, ja. ja. Uh, goed, wat gaan we dan doen? Ja, er is een nieuwe... Uh, uh, er is een nieuw initiatief in de katendans. dat zijn de Beauty Verwend Dagen. En daar komt Mario Horn, die komt uh, dames in 14 dagen een 9 dagen jonger gezicht geven. Moet je 14 dagen aan een elektrisch apparaat en dan krijg je een, 9 da een duidelijk 9 dagen jonger gezicht. Dus er zijn veel dames van zo'n 3,84 die erop hebben ingetekend. Wat? Dat je? Een telefoontje. Dat is altijd leuk. Mededelingen senioren Voor senioren Door senioren. Hallo, Jaap Groot hier. Even een mededeling. Niet zozeer een senioren mededeling maar een reactie op uw gast van net straks. Het is namelijk zo, ik ben weliswaar niet geboren hier, ook, Maar ik ben wel de oudste. Ik ben namelijk 104 jaar oud. Je zou het misschien niet zeggen als je me ziet, maar het is wel zo. Dus, einde mededeling. Jaap Groot is 104, zegt hij. Ja, dat kunnen wij hier niet controleren. Ja. Ik geloof niks van. Goed, hebben we iets uh, van muziek over ouderdom? Tap. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Het gaat zo snel, je raakt de tel een beetje kwijt. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Hallo, hier nog een je opgehoed. Ik zat net naar uw uitzending te luisteren en dat u ontkent dat ik zo oud ben. Maar het is wel zo. Ik ben 104 en mijn broer is 103. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Het gaat zo hard, dat is de grote moeilijkheid. Hallo? Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Tot zover... Uh... Een stukje ouderdomsmuziek. Nou, we zijn er dus nu uit. De oudste inwoner van Bergijk is de Jaap Groot met 104 jaar. Ja. Oh, wacht even, telefoon. Uh, ja, hallo, met wie spreek ik? Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Piet, Piet Klever. Piet Klever, ja. Jaap, Ja. 104 jaar. Jaap Groot is het de oudste inwoner met 104 jaar. Ja. Ik ben. 600. Eh, 107. U bent 107? Ja, uh, 106. Rigeerde Ritter Klaassen, Nou, meneer Klever, hartelijk bedankt voor deze informatie. Uh, ja, u kunt ophangen hoor. Ophangen? Ja. De, de horen op de haak leggen. De ja, haak. Tijdje, draai hem er maar uit. Goed, nou, dat is, uh, daar hadden we niet meer echt op gerekend... dat dus toch Jaap Groot niet de oudste is. Er was natuurlijk al een enige dispuut over... omdat hij niet van oorsprong uh, hier vandaan komt. Maar uh, dat we er dus nu kunnen melden dat uh, Piet Klever... met 107 jaar toch uh, echt ruim... Oh, wacht even. Tijdje, schraap... Ja, hallo, met wie spreek ik? Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Hallo. Ja hallo. Met wie spreek ik? In is Dirk van Hoogstraten. Dirk van Hoogstraten, ja. Geeft u het maar. Hé. Hé. Hé. Hallo. U bent 108. Nou, dan. Dat is jongen, jongen. Jonge. Uh, dank u wel voor het bellen. Uh, ja, dan moeten we opnieuw de uitslag als het ware gaan zien. Dus de heer Dirk van Hoogstraten is met 108 jaar de oudste inwoner van Bergijk. Goed, nou, daar zijn we dan uit. Dan kunnen we dit onderwerp gevoeglijk... ...als uh, afgehandeld uh, beschouwen, want het wordt ook wel een beetje... Nou ja, goed, uh, voort dan iets meer research plegen... ...voordat we maar met de oudste inwoner... Wacht, wacht even, een tijdje... Nee, tele, telefoon, nou, geef het nog maar even door. Wie heb ik aan? We, pardon, wie heb ik aan de lijn? Ja, grote hier. Uh, ik moet nog even conduseren... Ik heb Wacht even, dus nu heb ik aan de lijn... Groot? Ja, groot. Ja, en u was, u was 104. Nee, ik had me 10 jaar verreest. Ik ben 114. U bent 114? Juist. Maar, ja, wacht eens even. Nu beginnen we toch... Uh, ik begin uh, hier toch uh, iets te... Uh, kunt u dat overleggen? Ja, dat, dat heb ik hier op mijn papiertje geschreven. Dat wil ik u wel ook allemaal overhandigen. Dus u claimt 114 jaar? 114, ja. Maar ja, u bent geen geboren hè? u komt uit Noord-Holland. Ja, maar ik ben nu wel officieel inwoner en ik ben 114, dus de Oudzee inwoner van Berghijkenaar. Ja, dat heeft u dan weer gelijk. Nou, goed. Dan uh, dank u wel voor het bellen, dan zijn we er toch uit. Ik ken er alleen niet aarde. Nee, dat uh, weten wij. Dank u wel voor het bellen. Nou, dan zijn we toch. iets het rond? Dan hebben we toch weer het gewoon bij de oudste inwoner. Hoeft het, het, uh, het perkamentdocument uh, niet uh, overgeschreven, overgecalligrafeerd te worden in sierletters. Het blijft gewoon, uh, Jaap Groot is oudste inwoner van Bergijk met 114 jaar oud. En nou vind ik dat we hiermee moeten ophouden. Ik zou zeggen, setje. Wat? Telefoon. Nou ja, ik Wacht eens even. Ik nou ja, goed. Nog één. Kom dan. Ja, hallo, wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo, ik ben Tone Bruin. Dag en ik al. ben uh, 116. Hallo? Wacht even. Ik ben 116. Nou, <lacht> niet helemaal eerlijk. Het volgende week uh, maandag word ik uh, 116. Nou, eigenlijk 115. Maar je, je zit dan in het 116e levensjaar, zeg maar. Dus dat wou ik even doorbellen. Goed. Dat grote, ik uh, kan, kan het wel zeggen. Maar ik ben een 100, uh, nou, bijna 116, zeg Nou, maar. goed. Dan uh, ja. schrijf ik nog even. Hoe ja, was uw hoor. naam ook weer? Toon de Bruin. Toon de Bruin. 100, nou zeg maar 116 116, nou goed. Ja, nou goed, dan weten we dat. Toon de Bruin is dus 116. Volgende week 116. Ja goed, Radio Bergerijk, Peer van Eerste, dames en heren. Wilt u niet meer bellen? Het onderwerp is afgehandeld. Hoe oud u ook bent, wil willen het niet weten. Echt, het is genoeg. Het is uh, echt. Uh, ja, uh, we gaan iets anders doen, Peri. Uh, ik ik, weet je wat ik zo angst en jaren vind? Nou, dat je zo oud kunt worden. Dat hier. je zo oud kunt worden. Hier. <coughs> en dat. Dan, dan moeten wij dus nog. 78 jaar, zoiets. Och, dat is verschrikkelijk. Ik dacht dat ik al over de helft was. Ik krap op een derde, man. Oh. Ik wou dat we nooit aan deze rubriek waren begonnen. Kom, we gaan, we, gaan, we gaan zuipen. Misschien dat dat... Ik zeg dan wel eens dat dat niet goed is. Dus... Ik wil geen 116 worden. Wat verschrikkelijk. Kom maar rustig, kom maar rustig. Weer een telefoon. Weer een telefoon. Ik hoef geen telefoon. Tijdje, zet maar muziek op. We willen geen telefoon meer. Ik hoef geen telefoon meer. Tijdje dus zet muziek op en wil ik een telefoon meer? Straks is er iemand 118. Ik wil het niet horen. Uit dat ding. Het is ook nog Bach. Gadverdamme! Die is helemaal oud. Uit dat ding, Tadje. Ik wil het niet horen. Uit. worden! Uh, nou, dames en heren. Wat begon als een uh, leuke uitzending over hogere leeftijd... is uh, ontaard in een loodzware depressie bij Peer van Eersel. En bij mij. Vanwege het vooruitzicht. Dat hij mogelijkerwijs nog meer dan... 75 jaar ons door dit uitzichtloze tranendal zullen moeten voortslepen. Dat wij dus mogelijkerwijs nog 78 jaar Radio Bergijk moeten maken voor u. Ik kan me voorstellen dat ook bij u thuis nu de stemming definitief is omgeslagen. En daarom zou ik willen zeggen, tegen alle zieken, word maar niet beter. En alle gezonden, kop op. En laten we hopen dat er iets is wat ons eerder uit dit is zal wegrukken. Per, wachten! Ik wil ook niet zo oud worden! Okay.